Het is weer onvoorspelbaar. Misschien een ondenkbaar. Misschien niet vertaalbaar. Maar wel oplosbaar, Het zijn gonkers in mijn hypotalemus. Ze vermenigvuldigen in mijn corpus. Recht vanuit controlekamers in het file van zijn zenuwen. Zijn met rijmsnet, zoals het leven van de weduwe. Ze worden door je buifen stakjes door het aanbeeld en door die kanaaltjes. Trillingen voor die menen op zee. Door het autonome stelsel. Een flex. En hé, het zijn er twaalf. Eerste zenuwen. Ze verlaten de schedel. de kleine openingen. Ze dingen mee voor de titel. Wink dingen komen dus in de positie. Van verdringen en daar is hij weer. De vet, daar is schop in de richting van die sukkels met waanzin in de kop. De beuktafel manieren, die moet je maar leren. Anders word je met de grond gelijk gemaakt en dat doet Je wil de competitie, maar wat is je intuïtie? Je wil de Europees maar plotselingen tegen de daad zie De begroting loopt en nee, zo sprongen achteruit. Het is gekiezel, maar in bak en door je eigen ruimte. En is mijn is levenservaring Elke tekst die ik schrijf, dat is een kleine openbaring van me doen En denken wat ik wil en wat ik niet wil Als ik iets heb, dan schop ik het tegen niets Zou ik stil, want verbaal, doe ik me straight-to-de-pointeren the En mijn loden die zeggen, de zieken ik lang niet meer staan We zijn opstanders, maar net iets anders Want anders dan Hans Anders, want anders anders Wezenlozen willen ook eens wat en de lief kozen Niet fozen met mijn trozen, maar lozen en gekozen De kronkers zijn er lang niet uitgestrekt en hij heeft geen lek Maar wordt al stek tegen nek de friet vet Dioxideutrine, die verdienen naar vitrine Vol productie, achterom de cocaïne Ze vinden alles super, super, super dood. en de doopknoop is omgetoverd Tot de snoopknoop, de snopen gesnapt Verkapt en verwacht, het is mijn vakattact Althans, dat is wat ik verwacht, het is mijn macht mijn levenskracht, bij dag en nacht, voor De zaal, gesmacht, nee hip op s'nacht Wat ik ben er niet, om uit de confrontaties, te mijden, maar bij tijd te is het meeste Tijd om me zijn. naar de mensen danken De dingen de eten, blind Gewoon flatsen, daarna een biep erbij gelast. De breekblaad die breekt, weer de breek, de bot, de DJ 15% en bescratchen. Gaat het los? Achter voel ik een wetenschap, het geld een twist. En man ik heb pist wat hier gemist, maar toch weer die dis. Die kutten, die kijken, die kijken erop, maar komen niet met de shit. Omdat ze niet weten hoe hun we werken lekker pitten, no ka shit.